Dit is Mouw met het NRW Journaal. Bij de zoekakken Oosterschelde is een lichaam gevonden. Het lijk was aangespoeld op de kust. De politie zoekt uit of het een van de vermisten is. Eerder op de dag was al een scheepsvrak gevonden. Het bootje had drie opvarenden aan boord en ligt op zijn kop in de Oosterschelde. De drie waren gisteren gaan vissen, maar kwamen niet terug bij de bed-and-breakfast... waar ze een kamer hadden gehuurd. Een auto met trailer staat nog aan de kant. De politie is op zoek naar een vermiste 15-jarige jongen uit Schiedam, Abdullah Masmahor. Er is een embra uitgegeven. De dove en autistische jongen liep vrijdag weg van huis en heeft volgens de politie geen jas aan. De begeleidster van Abdullah zegt dat hij het verstand heeft van een kleinkind en van oude spullen houdt, zoals verroeste wasmachines. Mensen in de omgeving van Schiedam worden daarom opgeroepen tuinhuisjes of kelderboksen te controleren. Een vrouw die vannacht gewond raakte bij een woningbrand in Weert is na verwondingen overleden. De brandweer werd rond drie uur gealarmeerd en vond de vrouw bewusteloos in haar appartement. Brandweerlieden hebben haar nog gereanimeerd, maar ze is later alsnog overleden. De bewoners van de andere appartementen zijn door de politie uit hun huizen gehaald en opgevangen in een ziekenhuis dat er tegenover ligt. AZ heeft de tweede plek van de eredivisie veroverd. De clubmonde uitwedstrijd tegen VVV. In Venlo werd het 2-0. Met deze uitslag staat AZ nu één plek hoger dan Ajax dat gisteren 3-3 gelijk speelde tegen Twente. In de eredivisie zijn vanmiddag nog drie wedstrijden, waaronder die van PSV dat Sparta op bezoek krijgt. Het weer de regen verlaat de komende uren langzaam ons land.